Coloen met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw met drones de Oekraïense hoofdstad Kiev aangevallen. Volgens de burgemeester van de stad is daarbij zeker één dode gevallen... ...en zijn vier mensen gewond geraakt. Ook in de stad Kharkiv waren aanvallen. Daar zijn zeker elf mensen gewond geraakt. Rusland en Oekraïne hebben gisteren voor het eerst in lange tijd... ...weer met elkaar gesproken over een einde aan de oorlog. Waarschijnlijk wordt er later vandaag opnieuw vergaderd. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker zeven mensen omgekomen na een aardverschuiving. Ruim 80 anderen worden nog vermist. Volgens de Rampenbestrijdingsdienst worden alle zoek- en reddingsteams ingezet om hen te vinden. De aardverschuivingen op Java zijn het gevolg van zware regenval. Het Indonesische weerbureau had eerder al gewaarschuwd voor het extreme weer. Het extreme weer op Java kan nog een week aanhouden. Een automobilist die aan de politie probeerde te ontsnappen... is gisteravond deels spookrijdend ontsnapt. De politie had hem een stopteken gegeven op de snelweg A7... tussen Groningen en de Duitse grens. Waarom is onduidelijk. In plaats van te stoppen ging de bestuurder ervan door... waarbij de auto ook tegen het verkeer inreed. Uiteindelijk belandde de auto in de sloot. De bestuurder wist weg te komen en is nog niet gevonden. De Australische tiener die vorige week werd aangevallen door een haai is aan zijn verwondingen overleden. De jongen van 12 werd zondag gebeten door een stierhaai bij een populair strand in de buurt van Sydney. Hij raakte zwaar gewond aan beide benen en werd door zijn vriendjes uit het water gehaald. De haai-aanval was de eerste in een reeks rond Sydney. Het weer in het noorden en oosten kans op gladheid door IJssel. Daar geldt tot 11 uur vanochtend code oranje. In Groningen kan het ook gaan sneeuwen. In het noorden van het land wordt het min 1 vandaag. In het zuiden droog met af en toe zon en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ...is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Tobak leeft. De beste. De allerbeste. Potverdorie zitten die gasten van Tobak leeft en nou alweer. Ja, ja we het zitten is echt erin. Prachtig, dus alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Zeker, toebak Leeft op de radio. Hou oh, ze maar in de gaten. Ja, eentje is er alweer afgevallen. Is die alweer op vakantie, die gast? Dat volgens mij wel. Ja, ongelooflijk oh, oh, ook. hè. Je zit daar ergens weer uh, oh, naast die... Marokko op zo'n eiland. Ja, en die groene afdruk is helemaal verdwenen. Het is dus een rode afdruk die je aflaat op de wereld. Hij... Echt wel? Ja, dat is echt een diep, diep dus rood hij gewoon. vind ik het gewoon. Ja, echt, Hij komt wel weer met mooie verhalen terug. Dus dat is ook altijd wel weer goed. Ja, erbij. dat is wel weer leuk. Ja, zeker. Nou, fijne dat op <laughs> aanstaan. En er zijn vandaag een hoop mensen, jarig interessante mensen. En ook weer een hoop dingen gebeurd in de geschiedenis waar we naar kijken. En nou, waar we gisteren allemaal naar kijken naar het nieuws is. Ja, shockend, wat chockerend wat, wat daar gebeurt in Iran. Het de bloedvergiet is bizar. Eh, niet alle berichten komen naar buiten. Ik zat gisteren een beschrijving te, uh, te bekijken, te beluisteren... op uh, het nieuws van een vrouw die bij een, uh, een begraafplaats een container zag aankomen. En die container werd opengemaakt en daar rolde van allerlei dingen uit. Je kan wel voorstellen wat er allemaal uit kwam rollen. En er zeggen 3000 uh, uh, slachtoffers. Het loopt misschien wel in de tientallen duizenden. Dus is, uh. Maar goed, uh, Trump heeft er een raamwerk voor gemaakt... Ik hoop dat hij het... Ge... Voor dat ook? Ja, weet ik niet. Naast Groenland? Nou, dat is een stuk duidelijk wat hij daar voor de kust hebt neergelegd. <lacht> dat is een hele grote uh, vliegdekschip. Dus ja. uh, dat vindt hij wel mooi, omdat ze soort dingen natuurlijk ook even te laten zien. Het is kan... zo'n jongen met zo'n uh, zo legertje op zolder, dat hij een uh, krijgslagje gaat spelen. Ja. Weet je wel? <lacht> nou ja, goed. Bij hem gaat hij in ieder geval wel uh, de alarmbellen af. Dat is uh, wel duidelijk. En hopelijk kan hij er iets mee. Ja. Nou, we waren echt opgelucht adem opgelucht ademen gehaald. Dat, dat, dat er een raamwerk is gekomen voor uh, Greenland, voor het groene land. Ja, allemaal, en, uh, ja. dat komt door onze de eigen, eigen Rutte. Hè? Ja. Rutte die kwam, even zegt: Nee, als je, uh, uh, uh, als je Europa gaat aanvallen, dan komen we echt wel, uh, laten we ons wel zien. En daarna zei hij: maar Je bent nog een hele lieve vent. Ook gewoon. Je kan uh, ons wereld ook redden. Daddy. Dus kom op gast, doe het. Daddy, met ons je moet streng zijn, dat ja. snappen we, Daddy. Even goed grenzen Daarna ging hij weer paaien. En iedereen, ach, iedereen was zo blij met hem. Er was één man bij, was dat nou, ik weet een of van televisieprogramma. Een man met weinig haar en die zei van, ja, maar hij heeft wel meer dingen gezegd. En nou in één keer zegt iets positiefs en nou denk je dat je hem gelooft. Nou, daar vielen wel andere mensen over die zeiden van, ja, maar hij heeft echt iets goeds gezegd. Dus nou, ik weet het niet. Ik weet het allemaal niet. Nou ja, straks heeft hij er geen herinnering meer aan allemaal. En dat gaat hij natuurlijk dan tegen Trump zeggen. van Ja, ik heb je al dingen beloofd, maar... Ik heb geen herinneringen meer aan. Nou, dat kan, bij Trump kan je daar niet meer wegkomen. Alhoewel, ik denk dat je het beter dan, dan gewoon kan liegen... Dat je, dan dat je er geen herinneringen aan hebt. Want ik denk dat Trump daar meer respect voor heeft... als je gewoon liegt. Want dan denk je ook Ja, van, nou, dat, ja doet, dat doet hij ook altijd. Dat ook dus, altijd. maakt helemaal niet uit. Dan kom ik gewoon weg. Ja. Dus nou ja, het is een spannende zaak allemaal in de wereld. Die de, uh, Zeker weten. Nou goed, eerst maar eens hebben een jarige voor vandaag. Ja hoor, er wordt vandaag 54. De vrouw op de gitaar en ook de piano die ze ten hand neemt. Won ooit een talentenjacht, 100.000 dollar won ze dan mee en toen bracht ze een EP'tje uit. Homemade album, dit is haar eerste hit. videoclipjes van haar ziet, dan krijg je echt die griebels gewoon, echt. Wat ziet ze er dus slechter uit gewoon, echt. Dat Weet je, denkt, als ze als op straat zou zitten, niks te suggereren, maar dan zou je echt denken van, oké, okay, ja, neem een 5 euro aan, ik geen krant. Zo ziet ze eruit. Maar goed, het is wel wilde muziek, Bad Hearts en uh, ze bracht het album uit uh, Immortality in 1996. Toen was ze verslaafd aan drugs en drank. En uh, nou ja, dat is allemaal vrij heftig. En ze had nog meer hitjes die ze had. Onder andere dit. Zweervol plaat dit. L.A. Song. Dat allerlei leuke hit. En een van de laatste die ze uitbracht was dit. Fatman, en uh, nou goed, dit is wel leuk. Bad Heart is vandaag 54 geworden. Dus straks meer verjaardagen. Want ik denk is dat het een leuke opening, openingsplaat Goed. We kijken wanneer hebben we de wereld in wat er allemaal speelt. Oh, een van die leuke dingen is natuurlijk dat Amalia is uh, corporaal geworden gewoon. Corporaal, hè? Ja. Dat wil je ook niet zomaar, volgens mij. Nee, ze is uh, niet, hoe noem je dat, uh, infiltrist... of hoe noem je dat, uh, uh, op, uh, op hobby, hobby uh, soldaat is ze geworden, zeg maar. Ze, ze, ze, ze moet Twee keer in de week moeten zich melden. En ze was natuurlijk helemaal gesminkt. En ze hebben ook met een wapen gelopen. Zo. En, en, en haar moeder was ook nog even bij toen ze, ze met bier besprenkeld werd. Ik dacht eerst, het is lid geworden van een of andere, noem je dat... Uh, studentenvereniging. Maar nee, ja. dit hoort erbij. Er is, het hoort bier bij of zo. Wist ik helemaal niet. Maar goed, het is wel stoer. En ze treedt in de voetsporen van haar koning. Die heeft het ook ooit gedaan. En ze heeft een militair uniform aan. Ja, stoer. Ik had er bijna niet herkend ook gewoon. Ik denk, maar dat haar zo onder die pet, leuk hoor. Dus uh, ja, geinig wat ze oefeningen straks dan moeten doen. Ja. Zeker. Goed, het ja, het is wel een heel bizar uh, artikel. Het ja. schijnt in India, uh, is er een man, een, een, die heeft dus geen benen meer... en die zit altijd te bedelen. Ja. En, uh, maar in werkelijkheid schijnt hij steenrijk te zijn. Hij zitten meerdere huizen, beschikt over een auto met chauffeur... En verhuurt tuk-tuks om extra inkomsten ah, te genereren. Oké. Okay. Nou ja, door de ziekte lepel hij is zijn benen kwijt. En hij zit op zo'n, uh, net zoals in trading places, hè. Zoals hij uh, ja, ja, in yeah. Murphy zat. Ja, een ja. klein ijzeren platform met wieltjes. Ja. En uh, maar, uh, er was een campagne om kwetsbare mensen van de straat te halen. En toen werd die man dus door lokale ambtenaren opgevangen. Ze hebben hem een schone kleren gegeven. Liet hem genieten van een warme douche. En toen bleek dus dat hij een huis had met drie verdiepingen. En uh, hij heeft nog een tweede huis en een appartement... dat hij via een overheidsproject heeft gekregen voor die arme mensen. Oh ja. Dus en, uh, hij verhuurt zelfs tot drie tuktuks... en leed geld aan lokale marktkooplui tegen hoge rentetarieven. En uh, om bij zijn bederplekje te komen laten is hij brengen in een auto met chauffeur. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, maar ja, hij uh, heeft vermoedelijk al acht tot tien jaar gebedeld, maar hij loopt nu wel de kans dat hij... Uh, dat hij het huis die via het overheidsproject heeft gekregen en gaat verliezen. Dat gaat hij verliezen. En uh, hij ontving de woning vanwege zijn lepra, lepra via het Rode Kruis. Oh, oké. Okay. Dus uh, ja, ze zeggen allemaal, de familie zegt nee, dat is helemaal niet waar en zo. Maar uh, ja, ondertussen hebben ze het allemaal uitgevogeld. Je hebt je het krijg, ja. Iemand uh, zonder benen dat je denkt, oh, je, je Maar je die is vasten, zielig. Die is zielig en die moet geld krijgen. Dat ja. hoeft niet altijd dus. Nee, mensen kunnen heel creatief zijn. Op een of andere manier, maar heeft hij al dat geld dan bij elkaar gebedeld? Dat kan toch bijna niet... Nee, de, nou ja, hij. Uh... Ik, bedoel, ik geef wel eens 5 euro en ik kan me voorstellen dat nog leek, een paar mensen. Maar alleen te dragen men aan mensen op sneller. de markt tegen hoge rentes en zo. Ja, maar goed, je moet toch eerst een instapkapitaal hebben om uiteindelijk een huis te kopen. En uh, ja. dan, uh, dit, dan komt het, gaat het misschien een beetje rollen, maar anders het, volgens mij blijft het een beetje achter. Een bizar goed. verhaal. Ja, grappig verhaal in ieder geval. Straks uh, onder andere Wesley Joseph en de nieuwe album uit. If time could talk, is nu even Jack Jarrett. Lekker popgitaat, that they someone. As the wayward wind is hollering over water through the trees rather lock the leaves it tears the crown under my feet I'm running down a hill tears are running down my cheeks Through my blurry eyes I see the end where I began In this far-off promised land I hope that I make peace with all the words I haven't said And I knew you would come through early morning time And I thought alone, good enough to taste Just one light, ain't a lie to the daylight If I could choose you, I'd do that just every time And I know you don't ever cry as you're alone Cause if time could talk, I'd say nothing but talk to I'm supposed to leave behind because I'm missing what's supposed to be If I cry despite but you cry for me In my eyes, this goes living a no, no, no, no I Tried to fight feelings eventually Pay the price I'm by the villain I'm supposed to be In my mind, I have visions I'm supposed to see In my eyes, this goes living a no, no, no, no Een grappige gebied. Hij verhuisde op 12-jarige leeftijd naar uh, Londen. En begon daar met allerlei video's te maken en te posten, zeg maar. En in Londen wilde hij eigenlijk gewoon filmmaker worden. Maar hij begon toch een langzaam beetje muziek te maken. En dat vond hij eigenlijk toch wel veel leuker. En dit is een van zijn muziekstukken die hij uit heeft Dat heet uh, If Time Could Talk. Ach, hij nog zoveel te vertellen, zeg maar. Jonge gasten. Daarvoor trouwens nog uh, uh, Jack Jarrett. En dat heet Someone Eats iemand. Nou, goed. Wat zit jij zo al te lezen? is is van alles te lezen. Nou, het, uh, In de kelder van een woning in het Belgische fors... Mooie naam trouwens. Dat ja. gaat vast Peter van de Forst vandaan, ja. denk ik zomaar. Ja. Daar is het skelet gevonden van een man die is al jarenlang vermist. En uh, het is nu pas duidelijk, nu na afgelopen zomer, wie het, om wie het gaat. Het was de Redzep Ramanovski. En daar was al 22 jaar niets meer van vernomen. Ze dus waren een huis aan het uh, renoveren. En, en toen werd in de kelder dus dat skelet gevonden... En uh, vandaag heeft de politie laten weten dat ze nu weer meer weten. En uh, die man, die, uh, ja, die was op 16 juli 2003 op mijn verjaardag. Voor het laatst gezien toen, en toen was hij 26 jaar. Ja. En hij verliet die dag het restaurant in Brussel waar hij werkte. En sindsdien ontbrak ieder spoor van hem tot de vondst van zijn lichaam. Nou ja, dit, dit is echt een letterlijk een cold case. Ja, dus zeker. ik ben heel, heel benieuwd of ze nou gaan vinden wie het gedaan heeft. Want Wordt gelijk een plaats dan wil je even je huis Maar is het duidelijk waarin nou overleden is? Vertelde je dat net? Nee toch? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. precies. Nou ja, dat nee, het was het skelet? Ja, nee, dat kan je weinig gaan vinden. Dan, uh... Oh ja, je kan misschien een schedel ingeslagen vinden. Ja, dat, of je dat, denkt, uh, oh. dat je sneetjes ziet ergens. dat daar ja, een, een dan mes naar binnen is gegaan, gesrampt. langs een uh, rib of zo, dat ja. kan niet kunnen. ik hoor bijna dat er een film van gemaakt gaat worden. Ja, zie ik over een film. In. Daar ja. moet er een film van komen. Oh, ik nog een film van. de film. Nou goed, vandaag in de Telegraaf te lezen de bezuiniging van ja, de publieke omroepen. Wat moet er gaan gebeuren? En ze hebben een enquête gehouden. En uh, het grappige is, ja, het, ja, de talkshows moeten eraan geloven. Eigenlijk willen ze geen bezuinigingen. Uh, maar er zit zitten meer te denken, van, nou, kunnen de salarissen niet omhoog van die gasten daar aan de top? Mag het nou veel doorvragen? Nou denken ze, nou, oké, okay, doe dan de talkshows maar. Want ja, er zijn wel heel veel talkshows. Nou. Als je op één kanaal blijft staan, dan beschrijven ze ook dat er... Zeg maar vijf talkshows voorbij komen. Dan heb je, ochtends heb je natuurlijk al uh, Goedemorgen Nederland, ongehoord ne nieuws. Dat is ook al bijzonder, altijd. Ja, zeker. <laughs> is heel, ik heb er een paardje te kijken, leuk. Tijd voor Max heb je dan. En uiteindelijk heb je dan Eva, die de meeste kijkcijfers heeft. En uiteindelijk, nog voordat je in de bed gaat, heb je natuurlijk uh, Pau en De Wits. En het zijn allemaal wel uh, programma's die heel veel kijkcijfers show, hebben. En shownieuws en zo, daar wordt ook. Uh... Ja, maar dat is allemaal niet op zeg maar, de publieke omroep. Oh, op die publiek omroep. Want daar moet zeg maar, wat was het ook een 100, 100 miljoen? 10 ja. miljoen worden weggehaald. En ze krijgen uiteindelijk een miljard, geloof ik, per jaar. Dus er mag echt wel wat vanaf. Verder willen ze 80 van de 580 voltijd banen willen ze weghalen. En op die manier proberen ze een klein beetje te bezuinigen. En uh, ja, ze hebben een hele lijst gemaakt van dingen die niet bezuinigd... waar niet op bezuinigd moet worden. Dus dat is nieuws en actualiteit. Consumentenprogramma's. Ons kassa moet echt blijven. Dat schijnt echt jeugdprogramma's. En onder staat dan wetenschappelijke programma's. 9% vinden ze dat daar niet op bezuinigd moet worden. En dat het grappig is dan aan de andere kant. Geschiedenisprogramma's. Ja, mag wel op bezuinigd worden. Dat is 6%. Oh. Dat vind ik altijd een beetje bijna hetzelfde. Geschiedenis en wetenschap, dat is toch een beetje... Ja. De, nou ja. Het is wel belangrijk dat we niet vergeten waar we vandaan komen gewoon. Dat is wel belangrijk, ja. ja. Want vorig je weet, begin je allerlei dingen gewoon te geloven die alleen vloggers uh, op maar het net Maar ik denk hoort. wel dat de jeugd, het geschiedenisprogramma, dat, uh, dat er misschien uh, 5% van de jeugd het interessant vindt en de rest die vindt het helemaal niet boeiend. En dat vond ik in mijn tijd, toen ik jong was, ook helemaal niet en ja. Ik lees nu dingen dan, uh, over vandaag de dag, ja. dat ik denk, oh, ik was toen al twintig, maar... Ik heb weet er helemaal niets van. Helemaal al. langs me heen gegaan. Volledig. Ik was bezig met... Wat vind je van deze broek? Huh? Nee, ik heb er thuis ook al twee lopen. Maar ik was wel onder indruk... Mijn zoon was afgelopen weekend... naar de film Neurenberg geweest. Ah, dus s'avonds laat, om nu of één, zaten weinig te praten. Ik denk, nou, toen bleef maar vragen stellen over Neurenberg... en over, uh, over de Tweede Wereldoorlog oh. en de hele Ik denk, nou, uh, nou ik heb antwoord, korte, korte antwoorden, hè. niet te lang. Nee, nee anders haak ik die af, hè. Zeker een dus kwartier naar me geluisterd. Dus... Zeker een kwartier naar me geluisterd. Nee, ik oh. vond het echt een topprestatie gewoon. Nou, je hebt ook geweldige boeken ook over die tijd. Je had ook die boeken over dat die gasten dan uh, naar uh, Argentinië waren uh, gedaan... en dat ze dan die zoektocht hadden. Die, die, die had hem dan... Een, een, een Joodse Oostenrijker, of een Oostenrijkse Joodse man... die dan nog eens heel veel uh, mensen had opgezocht. Ja, ja, ja, ik ben de naam even kwijt. Ja, weg, ik, ik bedoel. Ja. Ja, ja, en dat, maar Het zijn prachtige verhalen ook. Hè? Ja. Dan denk ik ja. Van, ja. Er is momenteel weer zo'n film in de bioscoop daarover, geloof ik. En ja, het uh, verzwinden van uh, Jozef Mengel is, natuurlijk nog, is net ja. uit de bioscoop vandaan gehaald. Nürnberg draait nog wel. En Ja, Zone of interesse is ook zo'n bizarre film. Dus ook wel interessant om naar te kijken. Dus er zijn echt wel dingen te vinden. Ja, straks ook in april. En, hè, natuurlijk vlak voor doodherdenking en alles. Dan komen natuurlijk ook allerlei uh, documentaires ja. en films. Je ja. kan er natuurlijk uh, op wijzen van... Goh, er komt dan een gave film. Of een gave... Ja, dat is al wel heel lang alweer. Ik, in, in, ik denk als je thuis... Had hij hem uitgezet. Maar omdat je in bioscoop zit... Heb je ervoor betaald. Ja, maar en maar, je, je, met maar je hebt ook goeie, hè? Ja, dus ik bedoel, dan is het wel leuk. Maar goed, ja. ik, uh, ik vond de film ook wel aardig. Ik vond de psychiater een beetje een rare kwiebes. Ik denk, volgens mij was hij niet zo raar als die in de film gespeeld werd. Maar goed, het hoeft ook allemaal niet op waarheid gebaseerd te zijn. Hè. Niet alles. Nee, het is, dus echt wel, klap, dat het is een beetje fictief hier en daar. Ja, precies. Ja, nou goed, straks de standwoordse berichten. En wat vind ik hem leuk, de nieuwe plaats van The Gorilla's. Ja, ze hebben een nieuwe single uit. Die het, uh, Orange County. Cute sing Bizarre, Carla. Goed, sorry voor de uitspraak. Goed. Dit is zijn dus, een uh, lekker funky, funky muziek in de toepakleef. Fijne toestel op maandag. Shadows me. Concrete roads and endless skies. I see the dreams behind your eyes. Streets whisper secrets of the past. Ja, zeker. Die wouwelen mag gewoon maar door, hoor. Dat is ik niet te geloven. Oh, freaky muziek. Ik vind het altijd weer bewonderlijk. Uh, waar dat ze toch weer iets uit hebben gebracht... met van oh, de leuke stripfiguurtjes die ze erbij getekend hebben dan. Hebben ze ook iets met Demski te maken dan? Nee, dat zij geen bewijzer gevonden. Nee, nee. Het, is het niet die gast van uh, Fadeless? Was die het niet? Nou, het is nog steeds een beetje onduidelijk, maar goed. Hij heeft zijn eigen glaas ingegooid, want Demski die... Uh, Bankski, sorry, die uh, probeert zelf nog kunst te verkopen. Terwijl de meeste gewoon het ook van de straat afhalen en dan het ook verkopen. Dus ja, eigen concurrent. Maar goed, we kijken even naar de Zandvoortse berichten. Want het is er weer tijd voor. Het is half negen. En de Walrus Club is niet zomaar uh, een clubje... Die, een paar van die gekken die de zee inrennen. Nee, dit wordt uh, uh, noem je dat? door Frank uh, wordt dat uh, georganiseerd. Hij is er echt op training geweest. Hij heeft dat in Noorwegen gedaan, volgens mij. En dan leer je echt jezelf op te warmen. En uh, echt, daar gaat een bepaalde tijdsbestek aan vooraf. En dan mag je ook niet langer in zee blijven. Je moet niet helemaal onderkoeld raken. Want soms dan is dat een geweldig gevoel. Maar dan word je eigenlijk meer verlamd en verdoofd. En dat is gevaarlijk. En natuurlijk is het verslavend. Dus is moet je echt vooruit kijken. Uh, Wil je ook meedoen aan dit uh, geheel? Heet dan... Uh, www.winterzwemmen.nl Wat een mooie ding is dit. Mooie ja, ding. En als je zeker. daarop kijkt, dan kan je meedoen met deze Walrus Club. En uh, Paul McCartney is er niet bij, zeg maar. Ik vind het een beetje De Walrus, wees, hoor. Walrus, Walrus Paul. Nee, die is niet waar. Maar goed, uiteindelijk, uh, je kan er lid van worden. En dan krijg je dus heel veel... Ja, pas het stofjes worden aangemaakt. En dat geeft een gigantisch goed gevoel. En het is ook heel goed voor je gezondheid, schijntelijk. Mooi. Ja. Vertel. Op uh, komende dinsdag, op 27 januari... organiseert ondernemersbelangen Belangen Zandvoort inspirerend ken kennissessie over hoe het beste in te spelen op de verandering in het toerisme. En er zijn gastsprekers, Isabel Mosk en Stef Driessen van de ABN AMRO en Sherpa Stories. En die delen visie en cijfers, maar uh, ze geven ook al co concrete tips voor het nieuwe seizoen. En uh, als ondernemer mag je dit gewoon niet missen. En het is in het NH Hotel. En uh, na het spreken wordt het gezellig uh, afgesloten met een borrel. Dus uh, er staat niet bij... Uh, oh ja, graag aanmelden via floor at Ondernemersmanagement.nl Kijk, sloop van Dolvi Rama is, uh, ja, wordt toch gedwongen. De rechtbank in de Halema heeft dat besloten. De erfpachter De Graaf uh, BV, die is ook uh, eigenaar van uh, Palace Hotel... die uh, heeft daar wel plannen mee, maar heeft er niet zoveel haast mee. En de gemeente wil eigenlijk gewoon kom op gasten. En de erfpacht liep af in 2017... En uh, ja, toen ontstond er een beetje verschil over van wat er nou precies moet gebeuren. En nu heeft dus de gemeente afgedwongen dat ja, hij uh, dat, dat moet laten slopen. En dat er uh, actie moet worden ondernomen. Hij gaat nog wel in hoog beroep. En de graaf zichzelf, de eigenaar dus van dat eigenlijk, die heeft zelf al gezegd dat hij een actieve rol wil gaan spelen... in de herontwikkeling van dat intreegebied daar. Maar hoe dat allemaal nog vorm moet krijgen, is niet helemaal duidelijk. Maar er moet vaart worden gemaakt. En dat is nu met deze rechtszaak wel in gang gezet. Dus ik uh, ben benieuwd. Er komen zoveel nieuwe dingen hier, de dus Zandvoort. Ja, ik vind uh, het wel leuk. Uh, ja. Nou, ja, Theater de kocht is natuurlijk klaar. En ik ja. zie nu hier ook gewoon wat er allemaal gaat komen in de komende tijd. Pas over een maand, 21 februari... Komt dan Neil Gognierdy. Maar je hebt ook Hans Dorrestein komt hier op 20 maart. <laughs> dat is ik wel grappig. Dorrestein. En een uh, Franse avond in april met Charles Aznavour. Daar gaat iemand dat spelen. Maar ook uh, 6 juni Leonie Jansen en Karel of Was Karel of nou, nou diegene ja, met die, die banden. Precies, met die traan. Oh nee, dat was die vrouw die erbij zat. Nee, die oh, ja, traan. Die, ja, die, ja. Die, ja. En in juni komt Kees van Amstel. Oh ja. En uh, de, de, hij zit ook bij de radio soms, dacht ik. Of... Ah, wel ja, hij heeft heel veel, en, hij heeft uh, heel veel was, dingen geschreven. Ja, dit, uh, uh, uh, uh, dit was het nieuws, maar heeft die teksten ja. hij teksten geschreven. Hij zelf een, een, een, en een het programma, een programma heet Dit gaat allemaal van jullie eigen tijd af. Ja, ja. Zeg, zeker, ja, als je ja. daarheen gaat. Ja, zeker. Dat doe je maar lekker in je eigen Zal ik tijd. daar moeten we goed over nadenken. Nou, goed. Ja, leuk toch? Ik ben benieuwd of je nog steeds. Ik heb echt jaren geleden, heb ik nog ooit gesproken. Volgens mij, twintig jaar geleden heb ik me voor het laatste keer gesproken. Toen was je net een beetje op gang gekomen. Toen was je nog wel steeds leraar. En leraar, bij het was speciaal onderwijs. Daar heb je wel heel veel inspiratie, denk ik. Bij ja, dat ik soort, denk uh, het ook uh, wel. Ja, dat is, heb jij ook altijd op jouw werk. Jazeker. <laughs> zakelijke platform uh, uh, Beats for Business is gelanceerd. Uh, Toeristen, is dagjesmensen uh, ook zakelijke uh, uh, ontmoetingen. kunnen hier in Zandvoort uh, buiten de seizoen allemaal plaatsvinden. Uh, Zandvoort, marketing en de gemeente en ondernemers willen de hand in één slaan. En uh, nou ja, goed. Je hebt hier een circuit waar natuurlijk nog steeds de Formule 1 wordt gereden. En uh, het is natuurlijk mooi om hier meetings te organiseren, uh, uh, allerlei motivatiereizen, uh, congressen, beurzen, nou, noem het allemaal maar op. Het is alleen nog wel kleinschalig, want je hebt hier uiteindelijk maar kamers. 11, 1100 hotelkamers heb je hier maar, dus hele grote groepen kan je niet ontvangen. Maar uh, nou, er kwam nog wel een hotel bij. Dus Lars Carré heeft deze zakelijke platform lancering, Beats for Business, gelanceerd. En ze gaan binnenkort allemaal in gesprek met de ondernemers en bedrijven hier... om te kijken wat, uh, wat ze kunnen gaan betekenen. Nou, nou, mooi. Ja, ik vind de gemeente is zo goed bezig hoor, met uh, van Echt alles. Echt wel, ja, ja. ja. Ik heb uh, no nog een gemeentelijke uh, samenkomst. Dat is dan... Het uh, uh, is op 28 januari op het circuit. Dat is natuurlijk wel heel leuk. En dat heet Samen Sterk voor je Kind. Online en offline. En uh, de, daar kan je dus meemaken van... weet als ouder wat je kind bezighoudt... van social media tot verleidingen. En uh, ja, het lijkt mij best wel heel, heel leuk om te gaan. Ik heb, uh, ik heb geen kinderen meer, maar uh, ik heb er eentje van 30, dus dat, dat hoeft niet meer. Maar... Je kan kijken wat je fout hebt gedaan. Ja. Je denkt, oh, dat het zo gemoeten! Maar ja, ga even naar de website van de gemeente www.zandvoort.nl... ...slash ouderbijeenkomst. Aha. Ga erheen en het is het leuke, je mag je kinderen meenemen. Ja, precies. En uh, die kinderen die kunnen dus vanaf groep 7 kunnen tijdens de bijeenkomst gratis gebruik maken van de Race square F1-simulator. Oh, leuk, ja. Dan ga je er gewoon heen als uitje. Denk je denkt, ja, ja, lul maar, maar ik zit in die auto, weet je wel. Ja, ja, <laughs> ja, Ik bedoel, heb je hem thuis vanaf de computer gekregen... dan ga je hem daar achter op, op de ja, computer ja, zetten. Ja, dat is en wat er... heel gaaf natuurlijk. Ja, dat is wat net even wat anders dan alleen thuis. Maar ja, het is helemaal... al een kwart voor zeven. Dus, uh, dus de kinderen kunnen dan... Uh, en dan om half tien gaan ze weer terug. Is, is sowieso afgelopen. En dan krijg je nog een goodiebag mee ook. Goed okay. gevuld. Nou, heerlijk. Nou. Allemaal weer mooie dingen. En uh, ik laat je informeren wat je allemaal uh, met je kind uh, uh, anders kan doen. Om het goed te laten verlopen. De opvoeding. Goed, volgende uur. Meer standkortse berichtjes. We hebben al een lekkere gitaar. Ja. Ash. Het Astra heet het album. En uh, de vraag is. Ja. Which do you want? Brooklyn Bridge at the break of dawn. God. Thank you. That's Do you want? Welke wil je? Nou, dan moet je maar even keuze maken. Goed, euh, ja, zit euh, zitten vandaag allemaal te lezen in de krant. Uh, nou goed, geef jou het woord. Ik ben in één keer helemaal afgeleid van <lacht> allerlei dingen. Ja, nee, het is ook mijn schuld. Want ik had, uh, ik had gisteravond had ik, uh, een artikel gelezen. Ja. Yeah. En dat ging eigenlijk over uh, een meisje. Dat heette Hint met een D. We hadden vroeger een hint ooit met de uh, Voice of zo. Ja, klopt. Dus ja. Een aparte naam ja, is dat. Dat heeft best wel een leuke plaatje Maar Maar uh, en... dat meisje die... Uh, ...zat in een auto vol met uh, uh, islamieten. Nee, uh, met uh, Palestijnse is islamieten. Ja, klopt. Ja. En, die, uh, en, die, en die auto is gewoon volledig uh, uitgemoord. En zij scheen dan nog te leven. Ja. En, uh, en toen uh, is op een of andere manier is haar uh, verhaal... ...via de telefoon uh, ergens gekomen. Er is een hele documentaire van gemaakt. En ik heb zo, okay. oh, dat wil ik wel kijken. Ja. En dan dus heet het uh, Facing Death Without Fear... En uh, ja, de, de, de, de, de, de, als je kijkt op Hint Documentary, ja. dan kan je dat zien. En uh, zij is dus nog doorzeefd met, uh, met heel veel kogels. En uh, het is gewoon afgeheizelijk wat daar gebeurd is gewoon. Ja, je en hoorde er denk... momenteel niet zoveel over. Nou, Greenland natuurlijk een beetje wat meer ja. uh, aandacht op ijs. Nou, dit was uh, ergens in, in, augustus vorig, of, uh, in augustus of zo, vorig okay. jaar is dat gebeurd. Ja. En is een documentaire. En, en ik zag toen ook, had ze ergens dan... Uh, en, uh, gingen protesteren, want dan hadden ze ook een nieuwe huis een naam gegeven en die werd Hint genoemd, gewoon dat ze toch ja. niet voor niks gestorven is. Nee. Dat, vond ik dat, wel, dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Ik denk, jemig. ja. ja, ja. ja, ja wat, wat moeten we er hier nog godsemaan doen? En nou ja, dat was een foutje, want ze hebben hier natuurlijk ook al, uh, uh, uh, de hulptroepen hebben ze ook gebombardeerd. Ja. Uh, ook al zo, terwijl het gewoon vrij duidelijk was dat dat echt wel hulptroepen waren. En dan kan je altijd nog weer zeggen, maar ja, maar dat waren leden van, uh, hoe heet ik Um, ik ben een naam even Maar die schijnen ook weer contact te hebben met uh, Hamas. Die grenzen, yes, mensen Is dat die, zo? Uh, nee, nee, nee, nee. Ah, ah, goed. Ja, komt afkorting. zo, direct komt het komt Je hebt zo'n hulporganisatie die heeft wel wat banden met Hamas. Maar het doet ook heel veel goed. En nou, Dat hele goede maakt dan niet uit. Maar ze hebben een klein beetje een bandje met iets. En dan worden ze meteen daarop afgerekend. Ja, je hoort ook wel ja. dat uh, de, de, die vluchtelingenkampen ideaal zijn om onder te duiken. Dat... Dus je dan, uh, en dan denk je van ja... Dat ja. is wel zo. Maar je kan je het is zelf niet ook allemaal wel zo beter informeren... Hè? voordat je die hele boel uitmoordt. Nee, het is allemaal niet zo zwart-wit. No. Wij, wij, wij denken, dat die is voor... die die tegen me ja. ook heel, heel veel gradaties tussenin. Weet je wel, die er tussendoor ja. lopen. Maar het was ja. toch ook zo dat je... Iraanse uh, uh, gevangenen... nu ontsnapt waren. Ja. dat ze bang waren dat er zoveel meer zouden komen. En er blijkt iets van uh, 20.000 gevangenen. Maar het zijn heel veel vrouwen en kinderen. Okay. En ik denk... Uh, Waarom zoveel vrouwen die, die kinderen groeien, daar ook in zo'n kamp. Denk je dat die met liefde grootgebracht worden? En uh, die krijgen alleen maar nog meer haat in hun. Een... Ja. Dus uh, je moet eigenlijk uh, liefdeskampen maken. Waar die kinderen dus uh, dan uh, uh, op een positieve manier gedisciplineerd uh, ge... Je gaat uh, geïndoctrineerd worden, ik ja, zeggen, Maar goed, niet. ik denk dat jou gewoon de Alte-Marine oplossingen... Ja, je krijgt al nu al een fout opvoering, dus uh, klaar. Weg, ja. ja Precies, ja, ja. dat is geen behaaling meer aan. Het gaat nou, met het, het Er is ook geen behaling meer aan bij het huwelijk van Prins Bernhard en uh, Annette. Ach, oh, ja. ja. Annette uit elkaar. En uh, het is wel een beetje spannend wat met het circuit gaat gebeuren. Want ja, Prins Bernhard is voor een gedeelte uh, ja, eigenaar van het circuit. Dus uh, we kunnen allemaal grote plannen gaan maken, maar dan de secretar uitwerken die zeggen van, ja, sorry, ik heb het geld niet meer. Ik moet het opdelen met Annet. Dus ja. dan gaat het circuit. Maar er werd wel gemeld dat hij onwijs veel winst had gemaakt met het circuit. Oké. Okay, nou ja, en dat... terwijl ze altijd zeggen van nou, er is geen geld hoor. Dit nee. en dat. En ik denk van oh. Wow. Nou goed, vandaag in de Telegraaf te lezen dat ze na 25 jaar huwelijk uit elkaar gaan. En ze hebben nou, niet hele jonge kinderen nog. Uh, die zijn allemaal uh, net geen 20. En, uh, de jongste in, die wordt 18 in, uh, in 18 mei is, of zo. En de, het oudste is ergens in de begin 20. Oh, ja. En uh, daar gaan ze alles weer goed voor zorgen. Dat is wel zo. En uh, uiteindelijk uh, uh, ja, hebben ze nog wat voorbeelden van mensen... die ook uh, van, het, uh, van het bloed, oranje bloed zeg maar, ge ge gescheiden zijn. Prins Carlos en prinses Irene zijn ooit uh, na ja, 17 jaar echt... uit elkaar gegaan. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk uh, Margrethe en uh, Edwin de Roy van Zuidwijn. Ja, die, die, die van al die... die, die... Die Al die knopjes die knopjes, afge... dat waren allemaal schroefjes. Allemaal schroefjes en allemaal ja, maar... microfoons. Wat was dat toch een verwarde man altijd. Lees maar het grote is: ja. uh, Willem-Alexander en Constantijn uh, die zijn gelukkig getrouwd. En uh, die directe uh, voorouders van deze neven die hebben ook allemaal uh, uh, geze uh, gezellig en gelukkig samengewoond. Zeker ook uh, de grootouders, Prins Bernard en Juliane uh, hebben een heel gelukkig huwelijk gehad. Ja, Daar heeft Prins Bernhard zelf heel erg goed voor gezorgd dat hij een gelukkig huwelijk had. Met allerlei slaapjes ernaast. Dus ja, ik weet niet of je dan nog een gelukkig huwelijk kan noemen... als je nog zes vrouwen ergens anders hebt. Dan telt het volgens mij niet. Dan ben je niet helemaal eerlijk aan het spelen. Maar goed, dat stond eigenlijk wel eens in de... De Telegraaf. Oh ja, de Boxer Revelation. De second... I am asleep. Hier, het nieuwe album heet Flowers in the Water. Het is belangrijk dat je een beetje in het water legt. Of in het water zet in ieder geval. Ja, mevrouw, vrouw geef ik altijd bloemen en dan legt ze ergens neer. Niemand heeft in het water zetten. Ja, oh ja. Ja, ik heb niks met, met bloemen. Ik wil dan een plaatje. Oh ja, was ik weer vergeten. Ja. Flowers in the woorden van de Boxer Revelation. En dit jaar is een bijzonder jaar, want we staan 25 jaar. Zo. En het begon allemaal natuurlijk met Diamonds, dat was de grote hits. En uh, die hebben we heel vaak gedraaid. Maar goed, uh, ja, dit was weer een nieuw plaatje. Flowers in the woorden. Goed, is uh, Toepakleven de Radio, We kijken even de wereld in wat er allemaal speelt. En het over mensen die natuurlijk uh, gingen scheiden. Prins Bernhard junior van Annette. En ja. Annette was eigenlijk psycholoog trouwens hè, bij een zorginstelling. Oh, okay. ja, Dus ja. En Ze moet nu haar titel afstaan. En, uh, ja, goed, ik ben benieuwd of ze, wat ze dan gaat doen. Ze deed ook heel veel uh, vrijwilligerswerk en voor goede doelen was ze bezig. Dus, uh, ja. Misschien ja. veranderde dat ook niet. Ja, benieuwd waar ze gaat wonen en alles maar ja. Voor de rest is het ook niet zo uh, interessant. Nee, zeker niet. Nee, nee, hoor, dus voor niet. de familie is dat gewoon een drama. Maar, ja, dat uh, lijkt me ook wel, ja. Ja, ja. 25, 25 jaar. Ja. 25 jaar, tek. Nee, je ja. <laughs> Nou? Ik heb hier een leuk bericht. Dat je denkt, van, het is een nachtmerrie voor iedereen die dit hoort. Ja. Want er was een Australische dame. Die lag lekker te pitten. En toen werd ze heel voorzichtig wakker gemaakt. Van, uh, en toen dus zei de man, ze gaat niet bewegen. Er ligt een python van 2,5 meter op je. En ze dacht eerst dus dat haar hond bij haar in bed was gekropen. Maar toen zei ze van... Uh, na nou, nou, nou, de eerste schrik een paar scheldwoorden... Ze gaan gelijk een plan maken van die, de, de, de huisdieren moesten weg. Want ze zei als mijn Dalmatia doorheeft... dat er een slang in de kamer is, wordt het een bloedbad. Yeah. En ze heeft zich voorzichtig onder de dekens vandaan gewurmd. Maar het bleek dus een tapijtpython te zijn... Een niet-giftige slangensoort die veel voorkomt. de... Een Python? Zo heet hij, ja. Oh, zo'n dingetje uh, die je koopt bij de Ikea, die je lekker bij je uh, gewoon neerlegt. Ja, weet ik niet. Van mee. stof. Maar hij was 2,5 <laughs> en hij was zo lang, want ja. een deel van zijn staart hing nog uit het raam. Terwijl de rest, de rest hey. in bed lag bij haar, lekker warm. Jezus. <coughs> maar ja, ze, ja, ze, ze was uh, op het plattere land opgegroeid en daardoor was ze niet eens, uh, was ze niet eens zo heel erg bang. Dus uiteindelijk is hij weer naar buiten geholpen. En dus ze schijnen echt veel voor te komen daar in Australië en, uh, ze kunnen tot vier meter lang worden. Maar ze eten geen mensen. Heb je de, de horror erin gedaan? Ja, even die, echt die muggen die zijn zo irritant. Ja. Nou, het gaat niet om de horror, hoor. Het gaat nee, niet, het gaat niet om de slang. Ja, het gaat niet voor de muggen. Het gaat om ja. iets anders. Oh, Het kan er nog meer kruipen. Nou, laat maar, niet ja, toen zeiden ze ook van ja, er wordt waar in Australië vaker een slang in bed gevonden. En de rattenslang ja, is een snelle ontsnapper, zei een van de deskundigen. Ja. Want die kunnen slaapkamers op twee of drie hoog binnenkomen. Zo, zo flexibel zijn ze. Dacht, en waar oh. zijn ze naar op zoek dan? Warmte, uh, om de nacht door te brengen. Uh, warm, okay. Ik denk warmte gewoon. Oh gewoon mee. lekker was. Ik denk, oh, daar misschien is een hebben ze wel een kinderbed. Een radar misschien voor waar warmtebronnen zijn. Dan gaan ze. Oh, of het is eten. Of welke land zijn dat? Kan je even een lijstje voor maken. Australië. Australië. Daar ben je oh, geweest. daar ben ik geweest. Ik heb ook gewoon naakt geslapen. Oh, wat een enge. Ja. Ho. Dan denkt de vrouw van. Ben je opgewonden, schat? Oh. <laughs> dat is wel heel Eindelijk. erg groot. Eindelijk heeft hij een beetje. Uh, <laughs> Weet je nog voor maatje ja. dat kan ik iets mee? Jezus! Wat sammen! We zijn er weer. Het is toch weer schrikken dat het dan toch weer tegenvalt dat het dan een glibberig dingetje is wat van buitenaf komt. Goed, dames en heren. Ja, ik heb hier. Till yeah. De Vassels, waar al groot is. En dit is de nieuwe plaat Old Balloons. Oh, sorry. Ja, nou, dat zijn ze alweer. Klaar. Geen ballonnen meer. Feestjes voorbij. Zeker. Goed. Vandaag in de krant te lezen dat een land van specialisten moet maar eens aan banden wordt gelegd. De meerderheid van de respondenten in de Telegraaf, uh, die, uh, ze hebben een, uh, een poeltje gemaakt zo van moeten die salaris van die specialisten niet een beetje beteugeld worden, want die verdienen zo ongelooflijk veel geld. En ze hebben ze toch ook wel in de, in de schuld gestort om dat allemaal te leren. Dat snap ik allemaal wel. Maar uh, ja, of moeten ze gewoon in een loondienst komen? Scheelt dat? En uh, hebben ze met de verzekeraars het al onder een hoedje gespeeld. En als je straks minder gaat betalen, heb je dan nog wel genoeg specialisten die dat willen worden. Want ja, betaalt het dan wel genoeg, want die gasten worden rijk. Maar ja, ze zijn soms ook wel even een paar uurtjes aan het kunnen stellen. Ik heb heb ik nog een cliënt. Die ging net het ziekenhuis. En die heeft een, had een hersentumor en die, uh, die is volgens mij, wat was het, tien uur aan het sleutel geweest aan dat uh, dingetje van er. Aan het hoofd. Aan het hoofd. Oh mijn god. En het is allemaal voor je goed gekomen ja, is oh. dus helemaal weer de oude. Echt uh, mopperend en wel. Maar goed, uh, <laughs> dat is mooi om te zien. Dus die, dat zijn wel bijzondere mensen. Maar moeten ze zo ongelooflijk betaald worden elke keer? Daar is even de vraag. En 59% is het ermee eens dat het wel eens beteugeld mag worden. En 30% is het ermee oneens. 30% en 11% die weten het eigenlijk niet precies. Hoe het allemaal zit en waar wordt het van betaald en zo. En nou ja, goed. Uh, nou. Van onze uh, ziekteverzekering en zo. Ja, en de zorgverzekeringen zijn natuurlijk soms ook heel streng. Nee, dat gaan we niet bekosten. gewoon Nee, dat. Dat moet je zelf maar. Dat gaan we niet Die tien-uurige uur, hersenreparatie. Nee. Die betaal je maar lekker zelf. Precies. Ze worden nee. helft wel afgekeurd. En wat hebben wij eraan dan? Als er straks de maatschappij komen. Is het meer meerwaarde? Nee, hoor. Doe maar niet. Laat maar zitten. Nee, zo hard zijn ze niet. Maar soms dan nemen ze wel beslissingen van dat ze het niet vergoeden. Dus dat ja. zijn wel, ook wel bijzondere beslissingen. Ja, weet jij, want jij zit een beetje half, half in de gezondheidszorg. Ja. Is het nou zo dat ze mensen boven de tachtig niet meer opereren of zo? Of bijna niet? Nou, ik, ik, ik ben nooit aan het knutselen aan mensen hoor. Nee, nee. Nee, maar ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik geloof, geef gaan ze wel in gesprek met je. Van, ja, wat is de meerwaarde? Of moeten we je ja. gewoon zo um, nou ja, begeleiden tot het einde aan toe? Ja. Dat zou kunnen natuurlijk. Ik, bedoel, ik, ik heb een cliënt op de groep en die heeft ook een soort, ook een tumor in haar hoofd. En uh, dat was een andere cliënt. Die ene cliënt is wel helemaal hersteld. Die andere cliënt heeft dat. En die wil eigenlijk niet, niet behandeld worden. Die heeft zelfs, als Schot mij wil halen, dan komt hij mij halen. Nou, dat dus vind ik. Uh, zit best wat in. Ja. En uh, ze leidt momenteel ook helemaal niet. Dus uh, ja, ze heeft een aardig leven. Dus al, ze ziet wel hoe lang het duurt nog. Is, ja. Uh, nou ja, is ja dat bijzonder. is de grote vraag. Hè? Want dan ja. heb je inderdaad een tumor in je lichaam? En heb je zo, hoeveel last heb je ervan? En uh, hoeveel last ga je hebben van als je je helemaal laat... Uh, uh, bestralen en zo, met chemo en al die ja. dingen meer. Van, uh, uh, en dan uh, uiteindelijk wordt het omliggende weefsel ook weer helemaal aangetast. En, uh, ja. ja. Ik hoorde laatst ook van iemand die was van in haar hoofd bestraald. Ook. Van, ja, ja, die hersenen uh, eromheen. Je weet niet wat voor functie alles heeft, precies. Nee. En dan, uh, ja, dan, dan blijkt het uiteindelijk toch dat, uh, dat die persoon gaat helaas naar een hospice. En dan uh, denk je ook van ja. Hoeveel kwaliteit van leven heb je? In, uh, pijnbestrijding ja, kan heel lekker zijn. Dus, uh, ja. het, het, het valt niet in. Mij echt voor mij uh, bijna helemaal in te schatten hoe je erop gaat reageren. Nee. nee ik, uh... Nou goed. Uh, het laatste plaatje voor uh, negen uur. En dan hebben wij straks de geschiedenis. Wat gebeurde er op 24 januari? Zeker.